Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 2 uur. Ho, ho. Michel Koenen met het NOS Journaal. Kickbokser Rico Verhoeven heeft de wereldtitel in het zwaargewicht geprolongeerd. Zijn tegenstander Badder Hari gaf in de uitverkochte Arnhemse Gelderdoom geblesseerd op na een sterk begin. Hij kwam verkeerd terecht op zijn enkel. Drie jaar geleden moest Hari ook al geblesseerd opgeven toen de twee voor het eerst tegenover elkaar stonden. In Berlijn is gisteravond een kerstmarkt ontruimd omdat er een verdacht voorwerp was gevonden. Uiteindelijk werd er niet gevonden door de Duitse politie. Wel zijn er twee mensen aangehouden die een paar uur later weer werden vrijgelaten. Het gaat om dezelfde markt waar drie jaar geleden een aanslag was. Een terrorist reed toen twaalf mensen dood met een vrachtwagen.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 Liverpool heeft het WK voor clubteams in Qatar gewonnen. Na verlenging versloeg de ploeg van Virgil van Dijk en Jorginho Wijnaldum Flamengo uit Brazilië met 1-0. Het is de eerste keer dat Liverpool het WK voor clubteams wint. De Engelse ploeg won vorig seizoen de Champions League. Flamengo won vorige maand nog de Zuid-Amerikaanse Copa Libertadores. En de Engelse darster Fallon Sherrock staat in de derde ronde van het WK in Londen. Dinsdag schreef ze al geschiedenis door als eerste vrouw een wedstrijd te winnen op het WK. Gisteravond versloeg ze de als elfde geplaatste Oostenrijker Mensur Suljovic. De 25-jarige Sherrock heeft in Londen al de bijnaam Queen of the Palace. Het weer. In de loop van de nacht gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het koelt amper af tot een graad of vijf. Overdag eerst grijs en regenachtig. In de loop van de dag klaart het wat op. Het wordt zo'n acht graden. Dit was het NOS Journaal. GFM. FM. Dit is kerst met ZFM Met men nu de nacht. on the bell.